Maud met het NOS Journaal. Na een afwezigheid, Eagles volgend seizoen weer in de eredivisie. De ploeg uit Deventer had na een eerdere 4-1 overwinning... genoeg aan een 1-1 gelijkspel uit tegen de Graafschap om te promoveren. Of de Graafschap degradeert naar de Jupiler League... wordt later vanmiddag duidelijk na de wedstrijd tussen Willem II en NAC Breda. Als Willem II wint en FC Twente definitief degradeert... mag de Graafschap in de eredivisie blijven. Na de wedstrijd waren er opstootjes. Vent van de Graafschap stormden het veld op... en belaagden spelers en supporters van Go Ahead. Ouderen met een laag inkomen die zorg nodig hebben... komen nauwelijks terecht in zorgwoningen. Daardoor blijven veel van die woningen leegstaan... meldt het KRO- en crv programma De Monitor. Sinds begin dit jaar moeten woningcorporaties van het kabinet... speciale woningen aanwijzen waar zorg geleverd wordt. Zulke zorgwoningen zijn relatief duur... En daardoor zijn ouderen met weinig geld aangewezen op het verpleeghuis, zeggen zorgverleners. Egypte heeft een onderzeeër naar het gebied gestuurd waar het vliegtuig van Egypt Air is neergestort. De duikboot gaat zoeken naar de zwarte dozen van de Airbus. Die moeten uitwijzen wat de oorzaak is van de crash. Het vliegtuig verdween donderdag boven de Middellandse Zee van de radar. Dat gebeurde tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Aan boord waren 56 passagiers en 10 bemanningsleden. In delen van Frankrijk wordt het steeds lastiger om te tanken. Ongeveer 1500 benzinestations in het noordwesten worden getroffen door stakingen in de Franse oliesector. Veel tankstations krijgen daardoor minder of geen brandstof meer geleverd. Het leidt tot lange wachtrijen voor de pomp. Veel mensen willen hun auto nog snel vol tanken voordat er helemaal niet getankt meer kan worden. In sommige departementen in Normandië en Bretagne is de benzine al op rantsoen gezet. Het weer buien, het wordt 16 tot 22 graden. Ook morgen regen, vooral in de oostelijke helft van het land. Dan wordt het een graad of 15. En dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij brugge 3 kilometer file. De A6 Muiden Lelystad bij knooppunt Almere 2 kilometer door politieonderzoek. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij echt tot 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. En behoorlijk wat vertraging ook op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zo, even na drie uur. Welkom terug bij Salford op zondag bij CFM. wel. tweede uur met uh, daarin de gast uh, Marco Termes. En wat krijg jij nou allemaal van Marco? Jij krijgt weer cadeautjes hè, Ja, wel gesigneerde cadeautjes. Hoor. Gesigneerde cadeautjes. Ja, nee, dat is voor... Uh, voor... Een paar uh, gedichten neem ik aan. Uit de bundel natuurlijk, puur Termes, die ik dan de volgende weken uh, kan, uh, kan voordragen. Oké. Okay. Goed, tweede uur, Zandvoort op zondag. En terwijl uh, de vierde, de Vierta DTM, en dan hebben we het over autoraces. Op het punt staat te, te beginnen en dan hebben we het over het circuit van Spielberg... met uh, Di Resta op pole position. Want die, die race uh, die gaat binnen, binnen nu een, een vijf minuten aanvangen. En uh, daar houden we je uiteraard van op de hoogte. De MotoGP, en dan hebben we het over motorsport, die hebben we gehad. De Lorenzo heeft daar zijn, zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weten uit te breiden. Goed, half vier, de evenementagenda. Houd uw pen en papier bij de hand, want dit, was het laatst, dit weekend is het laatste weekend... dat het nog wat rustig is in Zandvoort en daarna barst het los. Dus om, uh, luistert u naar, uh, om half vier naar de evenementagenda. En Marco Termes heeft zijn pen en papier al klaar liggen. Dus schrijf me, op, schrijf me vast op, Marco. 14 juni, boekpresentatie Termes. Oh. Ja, ze, ja, schrijf het dan dan niet bij deze. Dan, dan heb je het vast. En uh, goed, uh, evenementenagenda. Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de uh, eredivisie uh, tennis gemengd. En uh, ik kan u nu een tussenstand doorgeven van Lemonias tegen Zandvoort. Lemonias leidt naar twee singles met 2 tegen 0 hmm. tegen Zandvoort. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zondag. Kwart over drie. Gaan we, met, uh, gaan we in gesprek met Marco over zijn nieuwe de gedichtenbundel, puur termes. En uh, wat daar nog meer ter tafel kan komen. Ja. Dus ik zou zeggen, genoeg reden te blijven luisteren naar je lokale zender. En kijken naar zfm wwwzfm lifenl Daar kan je meekijken in de studio aan de tolweg Tina. Wij zeggen voor voort aan. Goedemiddag. En hier is Michael Jackson en off the wall. Afkomstig van zijn gelijk LP Off the wall. Hoor je Michael Jackson, inderdaad, een klassieker zo op de zondagmiddag dat was off the wall. Ja, de ruggenfoto van de mens Marco Termes. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst Dua Lipa. in anyone. 40 best hits uit Europa nog een keer uh, horen op de radio. We luisteren elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar collega Maurice Mulder, de Euro Breakdown. Dan zet hij ze allemaal voor je op een rij, hè. De 40 heetst hits van Europa. Waaronder ook deze single van Dua Lipa en Be The One. Hij is uh, gearriveerd in de studio. We hadden hem al aangekondigd. Marco Termes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Hallo, hoe is het leven? Het leven is prachtig. Mooi. Ja, voor jou helemaal. Want... Het gaat goed met je nieuwe dichtenbundel. Ja, ja, ja, dat gaat niet onaardig. De lijsten zijn aardig volgelopen. En de uitgever glimlachte vriendelijk namen. Dus uh, het kan bijna niet beter. Even, even voor de luisteraars. Je was een aantal weken geleden was je bij ons ook te gast. In zaken de gedichtenbundel Puur Termes. Op dat moment had je bij de diverse locaties in Zandvoort... Had je inschrijflijsten neergelegd. Want mensen konden op voorinschrijving uh, uh, het boek al bestellen. Ja. Hoe, hoe is het toen vanaf dat moment gegaan? Uh, ja, dat uh, ging heel erg redelijk, moet ik zeggen. Mensen zijn altijd enthousiast. Uh, ik weet niet of het uh, specifiek is omdat ze mijn gedichten mooi vinden... of omdat ze mij willen helpen. Alle twee is welkom. <laughs> dat, is een, dat is een eerlijke. Uh, uh, het boek wordt inmiddels gedrukt, heb ik begrepen. Ja, is, uh, gisteren uh, was, na de drukken. Was de lijst van voorinschrijvingen nou uh, uh, uh, doorslaggevend voor het wel of niet gaan drukken van jouw gedichtenbundel? Uh, nou, het heeft zeker wel geholpen. Uh, Zo'n kleine uitgeverij als Klapwijk en Keizers, die hebben uh, toch wel... Uh, dat ze een bepaald break-even point moeten bereiken. Hè? Dus ze moeten uit de kosten kunnen komen. Ja. En als je daarbij kan helpen als schrijver, ja, dat is natuurlijk welkom. Dus je kan uh, kort gezegd je kan zeggen, voor een was een succes. Het boek wordt nu gedrukt. Ja. En uh, wanneer kunnen we hem in de boekenwinkel terugvinden? Uh, nou, hij is sowieso al te bestellen. Dus als je op internet kijkt, bol.com, dat soort dingen... Uh, je kunt ook naar uh, de Bruna gaan hè, van onze vriendelijke uh, middenstander, de heer Sjaak uh, Balkende. Dan kan je zeggen van nou, ik wil het boek van Marco Tormijs bestellen. En hij heeft ook aangegeven ook zelf uh, wat exemplaren op voorraad te houden. Dus het is allemaal mogelijk. Dus ook alle, alle medewerking van de Bruna-uitstand? Ja, ja, altijd toch. Uh, wat ga je, ga je nog meer doen? Ik het boek is vanaf 1 juni dus uh, te verkrijgen. Men kan het al bestellen. Maar ben je nog, uh, ben je nog voornemens uh, iets te organiseren om het boek te lanceren? Want dat doen veel schrijvers, zeker dichters, doen dat. Doe jij dat ga jij dat ook weer doen? Ja, ik ben net als elke andere schrijver. <lacht> <lacht> Op uh, 14 juni uh, organiseer ik uh, in samenwerking uh, met diverse horeca gelegenheden. Een uh, introductiefeestje bij Talassa. Vanaf vijf uur. Dan uh, rijk ik uh, het symbolische eerste exemplaar uit... Aan een, uh, aan een gewillig en lief slachtoffer. En die gaat dan wat, uh, wat vriendelijks, hoop ik, uh, zeggen... over Marco Tormes en, uh, en zijn werk. En mensen kunnen daarna gewoon uh, ook een uh, bundel kopen. Uh, ook als ze hem al gekocht hebben, dan neem de bundel mee. Dan zorg ik dat hij daar gesigneerd wordt. Uh, maar dat doe ik ook... Op de diverse locaties. Dus Lauder en Hardy, Café 4, uh, Café Neuf. Uh, anders uh, staan er uh, misschien 150 mensen in een rij te wachten. En dan heb ik een lange hand. Maar dat doe je, dat doe je natuurlijk niet, niet allemaal op 14 juni. Dat, dat, nee. dat ga je verdeel en hier ja. ja. toepassen. Ja, ik gooi het eerst even in de eter. En daarna ga ik met Lauder en Hardy en Café 4 ja. om de tafel zitten. heel goed hoe we en dat neuf. gaan oplossen. Ja. <laughs> Oh, oh. Marco Termes, voor al uw problemen. Ja. <laughs> Heb je, is er al een profielschets van degene die het eerste boek voor jou in ontvangst mag nemen op die 14 juni? Uh, ja, maar dat hou ik nog even geheim. Oh ja, dat had ik ook niet anders verwacht. Maar ja. Ja, ik mag toch wel vragen? Hè? Ja, natuurlijk vragen, ja. Maar of je overal antwoord op krijgt, ja, het is, een het is een tweede. Oh, het is een tweede. Maar goed, puur TMS komt eraan. En Rob, jij had een hele mooie introductie bij de opening van dit uur. Ja, de ruggenfoto van de mens Marco Termes. Ja. Ja. Die mag je uitleggen. Vertel. Nou, het, Omdat het, de gedichten staan in chronologische volgorde. Vanaf 1 september uh, begon ik na te denken... over wat mijn volgende project als schrijver zou moeten zijn. Ik vond dat het weer tijd was voor een nieuwe gedichtenbundel. Uh, waar sta ik op dit ogenblik in dit leven? Wat is er met me gebeurd? Uh, dus uh, ja, zo rond 55, 56... dan uh, gaat een mens... Misschien iets meer nadenken over bepaalde dingen. Wat is er gebeurd? En hoe ben ik daar uitgekomen? Ik uh, heb daar een bepaald systeem voor gehanteerd. Je leest de gedichten zoals ik ze geschreven heb... in chronologische volgorde. Zoals ze zijn ontstaan, zo staan ze ook in de bundel. Dus eigenlijk zie je op dagdagelijkse manier wat er eigenlijk in mij omgaat. En uh, dat is niet altijd even makkelijk. Het is ook niet altijd even mooi. Ik wil niet altijd over de roze wolk... Uh, of het meeuwtje of het schelpje. Nee, dit is daadwerkelijk wat me, wat me bezighoudt. Uh, dus als ik verdriet heb... Ja, dan zal je een, uh, een, een verdrietig gedicht lezen. Ik heb mijn, ja, de, de aardschok van, het, uh, van mijn scheiding eigenlijk. Hè? Van, uh, dat mijn grote ja. liefde bij me wegging. Ja, hoe heb ik dat... Verwerkt en was ik er eigenlijk wel overheen. En wat bleek? Helemaal niet. Gewoon nee. Volkomen nee. Ik was helemaal kapot van. Ja, ik kom in diverse interviews die jij gegeven hebt voor de lokale radio. Kom ik dit punt steeds weer tegen. Ja. Dat was een heel heftig, was en is een heel heftig moment in jouw leven geweest. Ja, dat klopt. Ja, wat, wat gebeurt er? Want mensen stappen er eigenlijk, vind ik tegenwoordig, veel te makkelijk overheen. Uh, het is alsof we een, uh, relaties inwisselen als een boodschappenkarretje. En dan denk ik van ja, maar wat nou als je echt van iemand houdt en jij bent het en dan blijkt je het niet te zijn. Uh, dus liefde is ook loslaten, maar wat gebeurt er met degene die achterblijft? Mensen zeggen ja, maar je moet verder gaan en je moet er overheen stappen, maar het, zo functioneert het niet. Uh, dus als je nou van iemand houdt. Wat gebeurt er dan met zo iemand die achterblijft? Dus mensen zeggen dan, ja, zij is verder gegaan. En dan denk ik, ja, zij is verder gegaan. Ik ben ook verder gegaan. Ja. Ik heb in tien jaar tijd acht romans geschreven. Ja. Dat is nou niet bepaald stilstand. Alleen gevoelsmatig was ik, uh, ja, was ik kapot. Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen, was dat een therapie, het schrijven? Nou, dat krijg ik vaker te horen. Uh, dat dingen van je ja, afschrijven. Ja, ja. Uh, maar dat... Wordt voornamelijk gebezigd door mensen die zelf niet schrijven. Je nee. schrijft geen dingen van je af. Wat gebeurt is uh, als je over dingen nadenkt en je zet ze op papier. Dat je weet te relativeren. Dus je geeft dingen een plek. Je bekijkt ze van meerdere kanten. Dus uh, bijvoorbeeld dat uh, mijn vrouw toen bij me weg is gegaan. Dat is uitstekend. Zij heeft recht op haar eigen leven. Ik heb ooit geschreven mensen hebben elkaar niet. Hooguit hebben we elkaar lief. Ja, ik val even stil, maar dat is een hele. Dat is een, dat is een ja, nadenker. Dat is ja, een nadenker. maar dat. Dus als je over dat proces en over de, je gevoel gaat nadenken. Je, je schrijft over de emotie. Ja, dan. Uh, dan laat je jezelf ook zien. Wat, wat goed is en wat niet goed is. Uh, en wil je dat veranderen of wil je het niet veranderen? Uh, moet je, mag je erin blijven hangen? Mag je mensen ermee lastigvallen? Uh, dus het is niet zo van. Uh, dat als ik zeg van ja, maar mijn grote liefde heeft me verlaten. dat je altijd maar op begrip hoeft te rekenen. Maar het is wel dat je. Uh, je, je creëert wel een bepaalde diepte in je werk. Dan. Ja. En dat, is dit, dit, dat moment in jouw leven is natuurlijk heel. is terug te vinden in puur termes. Ja, maar ook bij. Dus als ik even mag onderbreken. Ja. Maar ook maatschappelijke zaken. Ja, hè, dus nou, ook, daar wil ik eigenlijk ook in. Dus ook de, de, bijvoorbeeld de aanslag bij Bataclan. Ja. En uh, ja, dan ga ik gewoon zitten. En ik schrijf in één keer een, een gedicht van drie pagina's achter elkaar op. He, dus zonder dat ik daar... Dat, is dan een, dat heet dan een stroomgedicht. Ja. En dan uh, eigenlijk omdat, het, omdat ik al zo ontzettend lang bezig ben met schrijven en, en dichten... en dat zo in, me, in mijn DNA zit... kan ik gewoon gaan zitten en ik schrijf zo'n gedicht op. En ja, dat is uh, erg ingrijpend ook, omdat het mij enorm emotioneerde... Ja, dat kan, dat kan ook niet anders als uh, nee, dat is... me mensen uh, zo'n zo zaal binnenlopen en onschuldige mensen gaan kapot schieten. En zo'n emotie, hè, even, misschien zeg ik het verkeerd, schrijf je dan in de vorm van een gedicht op papier. Uh, als je dat dan een dag daarna leest, corrigeer je dan nog? Of zeg je van, ja, het is altijd goed om je werk na te lezen, ja. door te nemen. Maar je moet niet aan de uh, Aan de, de opbouw. fundamenten, aan de nee, fundamenten is, van het gedicht. Nee, Daar moet je afblijven. Precies, ja, ja. Want die emotie moet, die moet komen. Maar je, je past hem af, misschien op kleine onderdelen taaltechnisch nog wat aan. Ja, ja. Maar in grote lijnen blijft het gewoon staan. Ja, het is niet meer het grote schaven en breken. Maar het is eigenlijk meer dat je dan met het nagelveldje er even langs gaat. Want dat moet... Dus dat is, daarom heet zo'n bundel ook puur Ternes. Ja omdat je mijn puurste emotie uh, op papier ziet staan. Dus of dat nou mijn, mijn, mijn grote liefde is of uh, onrecht. Of uh, de, de prachtige plaats waarin we wonen. He, dus dat wat mij aangrijpt, zo lees je het. En ik heb 118 gedichten in ja. 4,5 maand tijd geschreven. Dus op 1 maart was het toen ik de pen had neergelegd. Ja, toen was ik ook volkomen uitgevrond. Ja, maar dat weten we van ja. als je. Ook als schrijver, he, ja. je bent nu als dichter... maar je, je, je gaat er helemaal in op en je bent helemaal kapot als het klaar is. Je moet alles geven. Ja. Dus uh, de, de mevrouw van de uitgeverij, de editor... die zei van... ja, jij leeft echt om te schrijven. Ik zeg ja, al wordt het me dood. Dat is ook echt zo. Het is dus ook... Uh, ik, ik, ik zie er echt naar uit om, uh, om de gedichtenbundel te lezen. Het, is, het is ook, geeft ook een tijdsbeeld, een persoonlijk tijdsbeeld van jouw weer. Want je zegt ook van ik geef ze chronologisch weer. Ja. Dus, uh, uh, dus in combinatie van privé-ervaringen en, en wereldse zaken... laat je allemaal de revue passeren. Maar het is gewoon een chronologisch tijdsbeeld... Ja, ja, het is gewoon, hè, wat ik al zeg, het is echt een, een, een runchenfoto. Ja, daar, daar, daar hebben we de, de foto. Dus je, het, het, ja. Ik maak mezelf heel erg doorzichtig. Uh, eigenlijk een van de motivaties om uh, met puur te beginnen... is om de mensen in Zandvoort te laten zien wat voor man ik ben. Ja. Omdat mensen bouwen heel snel, uh, of hebben een vooroordeel... of ze uh, hemelen me op en het, dan wordt het een roze wolk... Maar ik ben gewoon een man. Ik ben gewoon een mens van vlees en bloed. Ik ben ook heel benaderbaar voor iedereen in het dorp. En ja, uh, dat wil ik uh, laten zien. Wat gaat er in mij om, ja. mensen? Dus dit is uh, dus de dichter, de danser, de schilder, de, de, schrijver. de, schrijver. de schrijver. Maar ook, die, uh, uh, dus ook de, de hele slimme man, maar ook de stomkop. En daar hoef ik me ook niet voor te schamen. Ik ben gewoon een mens. Mooi verwoord, Marco. Ja. Ik, stel, ik kijk even naar, uh, naar Rob. Zullen we even één plaatje draaien... en dan een gedicht van Marco uh, ten gehore brengen? Ik ben een heel goed plan. I Iemand tegen? Nee, nee. oké, okay. ja, okay, <laughs> dat gaan we doen. <laughs> studio van CFM te gast Marco Termes. Yo, the extreme and more than words. Ja, we gaan het doen, hè? Ja, we hebben het uh, over gehad uh, in het vo voor dit nummer met uh, Marco over zijn uh, nieuwe gedichtenbundel Puur Termes. Uh, al voordat je met het gedicht begint, nog even, even terughalen. Uh, trouwens, je de mooie ondert ondertiteling Puur Termes. En dan zou er eigenlijk onder moeten staan Literaire röntgenfoto van de mens Termes. Ja. Het behel, je hebt het voor, net uitgelegd he, ja. voor dit de, voor de prachtige nummer, wat dat allemaal behelst. 1 juni verschijnt hij officieel, maar hij is te bestellen bij bol.com, bij de Bruna. Yes. En uh, na 1 juni is hij gewoon ook in de boekhandel verkrijgbaar. En je hebt nog een speciale boekpresentatie, wanneer was die? 14 juni, vanaf 5 uur bij Talasa. Oké, okay. en wij gaan nu nou luisteren naar een gedicht uit de bundel. Uit de bundel, uiteraard. De spierbundel. De spierbundel. <laughs> en het gedicht is getiteld? Termes of Endearment. Waar heb ik die woorden toch alweer gelaten? Die beroemde zin die gloeide en glansde tussen ons in. De woorden die maar niet willen vervelen. De talloze malen kunnen horen uit de mond van de ander. Waar heb ik ze gelaten? Verstopt wellicht. Ergens diep in u. Waardoor ik ze niet kan vinden. Nadat ik ze u zo vaak heb gegeven. Ah, hier vind ik er nog. Als scherven in hart en hersenen. Ik puzzel en lijm wat af in mijn leven. En zeg je... ik heb je lief. Mooi, Marco. <klaars> Gedicht uit uh, Puur Termes. 1 juni verschijnt hij. We kunnen niet wachten, toch, Albert-Jan? Ik, uh, ik uh, sta 1 juni voor de deur. Zo is het. Prachtig, Marco. Uit je hart. Ja, inderdaad. Dat hoor je. Ja. More. It's all right with me as long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind.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 Ik was zojuist te gast in de studio van CFM, Marco Termes. En 1 juni dan gaat hij uitkomen. En ik kan hem nu al bestellen onder meer op bol.com. En vast reserveren bij de Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. Het boek, het gedichten, boek, of gedichtenbundel, puur Termes vanaf 1 juni verkrijgbaar. En 14 juni, niet vergeten, de boekpresentatie van de gedichtenbundel bij Talassa. 14 juni om uh, 5 uur smiddags. Dankjewel, Marka, trouwens ook voor het uh, mooie gedicht van zojuist. Nou, het is uh, 8 over half 4. We gaan hem doen, de evenementenagenda. Nou, dit weekend houden we het nog even lekker rustig. Maar vanaf volgende week barst de evenementenagenda weer. Staat hij weer bol van de evenementen. Om te beginnen, van 28 en 29 mei hebben we het over de Benelux Open Races op het circuitpark Zandvoort. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubrace-series... op het circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers... uit de VW Fun Club. Dat allemaal op 28 en 29 mei op het circuitpark Zandvoort. En op 28 mei om half negen s'avonds is er feest. En wel in de Williams Pub aan de Haltestraat 44. En wel een feest onder de titel Polish Party. It's gonna be a great party at the Williams Pub. With lots of good drinks en Polish Snacks and Musics. Dat allemaal dus op 28 mei vanaf half negen s'avonds... in de Williams Pub aan de Haltestraat 44, de Polish Party. En op de zondagmiddag, traditioneel, is het weer tijd voor... de 10.000 stappen van Zandvoort op deze 29 mei... gaat hij wederom van start vanaf 10 uur en hij duurt tot half twaalf. Startpunt als van ouds de cafetaria, de Anytime, de oude halt... aan de Vondelaan nummer 2, heerlijk anderhalf uur stappen in en rondom Zandvoort op die zondagmorgen. En vanaf 10 uur dan staat het centrum van Zandvoort... op deze 29 mei bol van de kramen. Want op 29 mei vanaf 10 uur tot 6 uur... is het weer tijd voor de traditionele voorjaarsmarkt. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland... speciaal voor naar Zandvoort komen... De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat op deze 29e mei tijdens deze jaarmarkt... weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. En het alles speelt zich uiteraard af in het centrum van Zandvoort. En op deze 29e mei, smiddags van 4 tot 6 uur... bent u ook van harte welkom onder het motto Muziek op de Zondagmiddag. En dan hebt over Stichting Studio Anthony Oosterparkstraat 44... Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Met dit keer optredens van Misha Gorky... singer-songwriter Cabaretier en Clara Dosserti... zang- en met begeleiding van gitaarleeraar Wout Agen... en dichter Elvin Mubarak. Leest uit eigen werk. Presentaties in handen van de zangleeraar Onno van Dijk. Dat allemaal op 29 mei vanaf 4 uur tot 6 uur. Stichting Studio Anytime de Oude Halt, Oosterparkstraat 44... En om vier uur gaat bij Talassa ook dak eraf, om het zo maar eens te zeggen. Want dan is het weer tijd voor jazz aan zee. Op zondag 29 mei vanaf vier uur staat de crème de la crème van de Nederlandse Boogie Woogie Blues in het café-gedeelte van Talassa vers aan zee. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over een van de meest swingende bands binnen de internationale jazz boogie en blues scene. De band bestaat op deze zondagmiddag uit Martijn Schok op piano, vocalista Greta Holtrop. Rinus Groeneveld op de Noorsaxofonist... Hans Ruigrok op basgitaar... en Menno Veenendaal op drums. Dus liefhebbers van internationaal jazz, boogie en blues... zijn natuurlijk op deze 29e mei vanaf 4 uur... van harte welkom bij Talassa aan Zee... en wel in het bargedeelte Het Juttertje. Gastheer Ton Ariensen u, verwelkomt u met open armen... tijdens deze heerlijke swingende zondagmiddag... bij Talassa aan Zee op de 29e mei vanaf 4 uur. Oké, okay, dat waren ze weer even de de Nou, de komende dagen voldoende weer te doen. We gaan op naar een heel druk seizoen hier in Zandvoort en hier is Chris Kepper. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast, on one side. And you can hear in my accent when I talk I'm an Englishman uit de, de gauw oude discotijd. Hè? Deze van de Sister Sledge en We Lost the Music. Jawel, het is tien uh, minuten voor vier uur geworden. Nou, tegenover jouw grootscherm met de DTM-race uh, daarop, uh, ja, albert -chan? klopt. Uh, momenteel, het is, het is de, de vier, Vierterlauf, om het zo maar te zeggen... verreden op de circuit van Spielberg. Met uh, Spielberg, met momenteel uh, twee Audi's uh, op één en twee. Uh, dus de leider momenteel is uh, extreum en de eerste BMW-rijder is Timo Glok, op een derde plek. Het is een race over 50 minuten... en ze hebben nog een kleine 22 minuten te rijden. Dus we houden u op de hoogte. Dan nog even terug naar de eredivisie tennis, gemengd. Dan hebben we het natuurlijk over tennisclub Zandvoort. De tussenstanden van vandaag is Lemonias tegen Zandvoort, 2 tegen 0. Leeuwenberg tegen Zaland 0 tegen 2. Alta tegen Naaldwijk, 1 tegen 1. En Lobbelaar tegen Rapiditas, 1 tegen 1. En na de wedstrijden van gisteren ging Lemonias Le aan de leiding... gevolgd door Zandvoort op een tweede plek. Dus het is wel een belangrijke dag voor Zandvoort. Even voor diegenen onder u, hoe kom je op 6-0? Er zijn zes partijen, twee dames twee heren één damesdubbel en één herendubbel. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op een zestal partijen uit. Dus nogmaals, Zandvoort moet zwaar aan de bak... Om de 2-0 achterstand tegen Lemonias weg te werken. Ook daarover informeren wij u over in het derde uur van Zandvoort op zondag. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Hier is de sale van 21 Pilots en stressed out.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 Names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at a face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. Yo, yo, Wake up, you need the money. to play to play to play Wake up, you need the money. ook weer zo'n hele single uit de hitlijsten van dit moment. De hitlijsten van CNV, mooie trouwens, elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De Euro Breakdown, gepresenteerd door collega Maurice Milder. Dat was de single van 21 Pilots en Stressed Out. Jawel, gaat het nou echt gebeuren? Gaat de Grand Prix naar uh, Zandvoort komen? Nou, gisteren uh, liet de circuitdirecteur van Zandvoort het volgende uh, uh, aan RTV Noord-Holland weten: 50% op Grand Prix in Zandvoort binnen 10 jaar. De kans dat er voor 2026 een Grand Prix wordt verreden op het circuitpark Zandvoort is volgens circusdirecteur Erik Weijers 50%. Dat zegt hij in het RTL4-programma Editie NL. Met een Grand Prix kan Nederland gelijk op de kaart worden gezet in de racewereld. Met Max Verstappen in de spotlights is dit een perfect moment... refereert hij aan de recente overwinning van de jonge Limburger op het circuit van Barcelona. Het is inmiddels 30 jaar geleden dat er voor het laatst een Formule 1 race in de Zandvoortse duinen werd gehouden. Om die geschiedenis te doen herleven is vooral een enorme bak geld nodig, aldus Weijers. Ja, je, je zit al zo'n 15 tot 20 miljoen per jaar voor zo'n feest aan het, aan het bestuur van de Formule 1... Bovendien moet ook de capaciteit van het circuit worden vergroot, want er is geen plek voor 150.000 toeschouwers. Daarnaast moet ook Den Haag achter de plannen staan en een financiële bijdrage leveren. Als Den Haag in ons investeert, zouden we wellicht in 2019 de Formule 1 naar Zandvoort kunnen halen, besluit de directeur. Nou, dan besluit ik met de historische woorden. Word vervolgd. Zo is het. We zullen het zien, uh, Albert-Jan. Laten we het hopen, trouwens. Hè. Ja, het zal, mooi zal wel zijn. heel erg mooi zijn. Dus dan meteen het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zondag. En zo vlak voor uur nog deze van Duran Duran.